Goedenavond, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop mensen maken zich zorgen over de plannen van het kabinet... om paspoorten te gaan controleren aan de grens. Op die manier willen ze mensen tegenhouden die illegaal de grens over willen steken... De vakbond van de Mara verwacht dat het een hele klus gaat worden. Ik maak me dan vooral zorgen over het feit dat het personeel er niet overvraagd wordt. Dat er niet, want ja, ze moeten gewoon wel kunnen voldoen aan de normale werk- en rusttijden die gelden. Er is immers geen crisis uitgeroepen of uitzonderingstoestand. Alles 100% controleren, dat is volstrekt onmogelijk. Dat is echt niet te doen. Ook burgemeesters in de buurt van de grens met Duitsland en België maken zich zorgen. Ze denken dat de paspoortcontroles voor overlast en files gaan zorgen. In Oostenrijk is de politie nog altijd bezig met een klopjacht naar de daden van een schietpartij. In Kirchberg op de Donau zijn twee mensen doodgeschoten, onder wie de burgemeester... De dader is waarschijnlijk een jager, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Dat hij onderweg is in een zilverkleurige Volkswagen Caddy. Ze hebben ook het nummerbord van de man gedeeld en een foto van hem. Uh, in de hoop dat mensen hem herkennen en de politie bellen. Maar ze zeggen, alsjeblieft, gaat u niet zelf naar die man toe... want hij is uh, zeer gevaarlijk en nog altijd bewapend. Dus mensen worden opgeroepen om ook echt afstand te houden. Waarom er is geschoten, weten we nog niet. Mogelijk draait het om een ruzie tussen jagers. Op Bonaire maken ze zich druk over een grote vuilnisbelt. Mensen mogen daar huisafval achterlaten. Maar er wordt vaak ook ander spul gedumpt, ziet correspondent Dick Draaier. Er ligt olie, chemisch afval en asbest. De overheid controleert niet of nauwelijks. De bodem, het grondwater en zelfs de zee in de baai zijn ernstig vervuild. En er zijn dit jaar meerdere branden geweest. Farid woont in de buurt van de vuilstort en merkt dat het zaakje stinkt. Je gaat naar buiten morgens en je vindt de hele straat hier. vol met dode vogels, van alles. Ik word heel moe. Ik heb veel problemen met ademhalen. De inwoners zijn boos op de overheid omdat hij het probleem niet serieus zou nemen. Het weer, vanavond en vannacht trekken er wat buien over. Morgen, net als vandaag, wolken, af en toe regen en een graad of vijftien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. De meeste files leveren niet meer dan een minuut of vijf vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knap de Nieuwe Meer wel 10 minuten extra reistijd... Op de A9 Amstelveen Alkmaar, ook 10 minuten tussen Knappend Bad Hoeverdorp en Knappend Velsen. De meeste vertraging is er op de N516 Ozaan-Zaandam voor de aansluiting met de N203. Daar zijn namelijk 20 minuten in de file. Tot zover de ANWD verkeersinformatie Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Once again I saw your eyes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 Wat voorbij Onder oh, leegte die toen Alles wat ik wil en alles wat ik zei Alles wat ik fine koel cool. Rindt nou bij mij waar is, hoe lang zocht ik daar naartoe, omdat ik net wit te Krijgt een stapje meer, krijgt een duivel langer, beschikest het nog een keer. Het oskie. Je kan niet alles krijgen Daar ben ik nu wel achter Je kan niet alles hebben Daar leg ik mij bij neer Het hoeft ook niet zo nodig Wat heb ik nog te wensen? Je hoort mij echt niet klagen Wat moet ik nou nog meer?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 Ik wou dat ik dat zelf geloofde, want ik wou dat ik het kon. Gekluisterd aan mijn longdring, in de zon op mijn balkon. Lekker lopend door de regen, vrolijk stampend in een plas. Ik wou dat ik dat zijn kon, ik wou dat ik dat nu eens was.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 Moeten zijn. Zo heel tevreden. Dankbaar tevreden. Oh, dat zou ik, dat zou ik toch eens moeten zijn. Dankbaar tevreden van een. Ja, wat is het? Een klein kunstgezelschap. Met onder meer Boris Vissers. Want van hem had ik dit gekregen. Uh, alle aanleiding, want uh, Bender gaat optreden. En dat doen ze zaterdag, deze komende zaterdag. In Theater de Liefde in Haarlem. Daar uh, treden ze op. En dan zullen ze onder meer dit uh, laten horen. En uh, dat is eigenlijk het uh, werk wat een opmaat betekent naar de EP. Een nieuwe EP van dit viertal. Wat, ja, dat uh, dat dan binnenkort uit uh, wordt ge gebracht. En dat ze daar een uh, aantal optredens uh, bij gaan doen. De Meadow hoorde je daarvoor uh, met Elze van de Greft. Uh, is geen onbekende ook van degene die het uh, programma heeft uh, geopend dan. Tenminste uh, vokaal. En dat is Alex Nieuwland. Want Elze van de Greft heeft ook nog meegewerkt aan het laatste album van Nederland. En deze nieuwe single is ook weer in twee talen. Namelijk in het Fries, de versie die je net hebt uh, kunnen horen. En in het Engels. En morgen komt die single uit. Uh, afgelopen week ook weer een, een nieuw materiaal.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 crowded room Sweat was pouring from the ceiling and your eyes nearly caught me through the gloom Every brick in the wall that found me enthralled by your company Every waste of weight I was taking of space or the odyssey Take me away and these the pain The first time, tear me apart, take hold of my heart just like it. The first time, just like the first time, ain't it there?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 our van niels Buis. en dat is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 Nee, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja. Maar daar, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel over iets anders hebben. Uh, want uh, jullie hebben, nadat jullie dus ook al bijzonder uh, ja, optreden hadden gedaan in het uh, vermaningskerkje in west uh, staat er weer iets op, uh, op stapel, toch of niet? Uh, ja, zeker. Uh, we gaan zaterdag, dus openmorgen al, uh, uh -huh. op tour naar Engeland. Uh -huh. En daar hebben we super veel zin in.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 Ik weet niet, misschien zijn we wel helemaal niet radiovriendelijk. <laughs> nou, ik vind het wel vriendelijk. Ja, oké, okay. nou dat is mooi. Ja, eh, maar goed, eh, maar dat ben ik. I ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik, ik denk dat uh, ja, radiovriendelijk om, uh, is omschreven als dat het gewoon draaibaar is. En dat laten we dan ook horen. Hè. Zeker het akoestische materiaal um, in, in dat opzicht. Dus ja. Uh,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 We Ik maar past dit wel bij mij? Wat dacht ik dan al die tijd? En gaat het nu voor altijd zijn? Ik ben al mijn dagen kwijt, maar past dit wel bij mij? Toch altijd al mijn droom Katten klimmen in de Zo Zolang het rijdt Maar past dit wel bij mij